1 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Goedemiddag. Kritische geluiden uit Parijs, Berlijn en Brussel... na de toespraak van de Britse premier Cameron. Recordaantal faillissementen in 2012. En wie gaat er naar de halve finale bij tennis in Melbourne? Wordt dat Tsonga uit Frankrijk of Federer uit Zwitserland? De wedstrijd wordt nu gespeeld. Vanmiddag vooral in het zuidwesten veel zon. In de rest van het land vrij veel bewolking. Maximumtemperatuur maximum temperatuur ligt rond de min 4. Morgen begint bewolkt, maar smiddags komt de zon er vaker bij. Blijft de hele dag licht vriezen. Ook de dagen daarna blijft de temperatuur overdag onder het vriespunt. Maar in de loop van het weekend gaat het dooien. De Britse premier Cameron wil dus een referendum over de EU na 2015... als zijn conservatieve partij de volgende verkiezingen wint zei hij in zijn langverwachte speech vanochtend in Londen. Volgens correspondent Arjen van der Horst... is het niet zeker dat zo'n referendum er ook echt komt. Ja, je zou denken dat het heel makkelijk is. Hè? Uh, uit opiniepeilingen blijkt dat een overweldigende meerderheid... van de Britten ook zo'n referendum wil. Dus de publieke opinie heeft hij mee. Maar er zijn nog wel een hele hoop obstakels, hoor. Uh, Cameron zegt, ik wil eerst een, een nieuwe deal met Brussel sluiten... over een nieuwe relatie. Maar wat als Brussel nee zegt, we hebben helemaal geen zin in onderhandelingen. Wat gaat Cameron dan doen? Cameron heeft nu gezegd dat hij nog lid wil blijven van de EU... maar zal hij dan campagne voeren tegen uh, uh, Brits lidmaatschap? Bovendien, als er een referendum moet komen... dan moet er ook een wet worden aangenomen in het parlement. Op dit moment is er geen meerderheid in het parlement voor zijn wet... want ja, Labour en zijn coalitiepartner, de liberaaldemocraten, zijn tegen. Dus hij moet wachten tot de volgende verkiezingen. En dan moet hij ook nog die verkiezingen... Winnen. Er zijn dus nog heel wat onzekerheden op weg naar zo'n referendum. Arjen van der Horst in Londen. Kritische geluiden komen er uit Duitsland en Frankrijk... als reactie op die toespraak van Cameron. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zei dat de Fransen... de rode loper zullen uitrollen als de Britten ervoor kiezen... om de Europese Unie te verlaten. En Zijn Duitse collega Westerwelle, collega van Fabius... die reageerde vergelijkbaar. Die zei dat de Britten niet de krenten uit de pap mogen pikken... als ze lid blijven van de EU. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, uh, betekent dit dat Duitsland geen enkele ruimte gaat bieden... voor onderhandelingen die Cameron kennelijk wil? Nee, want Cameron die gaat precies de tegengestelde richting op dan wat Duitsland wil. De problemen in Europa zijn volgens de Duitse regering alleen maar op te lossen... door meer samenwerking, meer integratie en juist niet minder zoals de Britten wil. Dus inderdaad, wat Westweiler zei, je kan niet alleen de krenten uit de pap kiezen. Je doet of helemaal mee of helemaal niet. En wij willen, maakt hij heel duidelijk, dat Groot-Brittannië lid blijft van de Europese Unie. Dat ze meedoen. Maar meedoen is ook meedoen. Dan ben je lid en niet half erin en half eruit. Dat is een behoorlijk kritisch geluid. Dat is, dat is een heel duidelijk geluid. Maar goed, het komt hier ook een dag na de herdenking van het Elysée-verdrag... van 50 jaar Frans-Duitse vriendschap, wat zover gaat dat de parlementen samen regeren, Dat er intussen gesproken wordt over het, hetzelfde belastingtarief... en dezelfde universitaire diploma's. En als je al zover bent met één land, met Frankrijk... dan kun je eigenlijk moeilijk accepteren dat de Britten zeggen... ja, wij kijken wel wat we handig vinden en we kijken wat we niet handig vinden. Op die manier los je de Europese problemen niet op, zegt Duitsland. Wouter Meijer in Berlijn, dankjewel. Gwenter Horst nu in uh, Brussel. Um, hoe, zijn, uh, hoe is de speech daar uh, ontvangen, Gwen? Nou, hier hoor je eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde. Uh, de voorzitter van het Europees par Parlement, de Duitse Schulz... die vindt de speech van Cameron toch vooral een inkijkje... in de Britse politiek en de politieke verhoudingen... binnen de conservatieve partij. En de speech heeft wat Schulz betreft niet zoveel te maken... met de Europese werkelijkheid. Heeft hmm. u nog iets gezegd over dat referendum... dat er dan in 2015 moet komen, mocht hij de verkiezingen winnen? Ja, eigenlijk ook wel kritiek die je ook wel al eerder hebt gehoord. Schulz uh, zegt van ja, Cameron speelt hier echt een gevaarlijk spel mee. En dat sluit ook aan uh, wat Wouter uh, net vertelde. Uh, en uh, ja, Schulz zegt dat het Verenigd Koninkrijk natuurlijk uh, niet vrij kan gaan lopen shoppen in de spelregels van de EU. Ja, Van Rompuy, heeft hij al gereageerd, Gwen? Uh, ja, nou, Van Rompuy heeft nog niet uh, gereageerd, maar de Europese Commissie, Barroso, die heeft via zijn woordvoerder wel laten weten dat hij in ieder geval blij is dat Cameron zich onomwonden heeft uitgesproken en in de Europese Unie wil blijven. En uh, ja, Verder riep uh, de Europese Commissie het Verenigd Koninkrijk eigenlijk gewoon op van, joh, uh, uh, blijf nou lekker, uh, stel je, uh, wees een actief lid en de zorg uh, dat je een actieve rol speelt in het centrum van de Europese Unie. Kwenterhorst in Brussel, dankjewel. Tot zover de eerste reacties vanuit Berlijn, Parijs en Brussel... op die toespraak van premier Cameron vanochtend. Dit is het NOS-journaal, het Dorald meegens. Een Franse nieuwszender heeft beelden laten zien... die zijn gemaakt in het complex in Algerije... waar islamitische extremisten vorige week honderden mensen in gijzeling hielden. Amateurbeelden zijn het, die zouden zondag zijn gemaakt... na afloop van de bestorming door het Algerijnse leger. Er zijn matrassen en dekens te zien waar lijken onder liggen. Bij die gijzeling kwamen volgens officiële cijfers 37 gijzelaars... en 29 terroristen om het leven. Vijf mensen van die installatie worden nog vermist. Een record in 2012, maar wel een triest record. Nog niet eerder gingen er zoveel bedrijven failliet als vorig jaar, meldt het CBS. Vorig jaar werden er meer dan 11.000 faillissementen uitgesproken. 18% meer dan in 2011. Economieverslaggever Gertjan Dennekamp vertelt welke bedrijven vooral zijn getroffen. Het meeste in de handel, ruim 1500 bedrijven, maar ook in de bouw. Daar hebben we het afgelopen jaar natuurlijk veel over uh, bericht over de problemen daar. Nou ja, dat wordt ook gemerkt. Veel bedrijven gaan daar uh, faillieten... en daar was een stijging van ruim 35 op te tekenen. Maar daarnaast zie je ook problemen in de handel in onroerend goed... en ook daar zie je dus het aantal faillissementen oplopen. Dus uh, de crisis waar het even leek in 2009 van het wordt, het wordt iets minder. Bedrijven doen het weer iets beter. Nou, hebben we gezien dat afgelopen jaar... Ja, toch te forse ingehakt heeft. Veel bedrijven gingen over de kop. Is daar een totaal van te geven? Hoeveel mensen hier nou doorgetroffen zijn... door dit record aantal faillissementen? Ja, in uh, totaal volgens de opgave van het UWV zijn bijna 50.000 mensen... Uh, hun baan verloren doordat hun bedrijf failliet uh, ging. Ja. Um, we kunnen niet zeggen hoeveel mensen ook weer aan het werk zijn gegaan... want sommige bedrijven gaan in afgeslankte vorm natuurlijk uh, door. Maar ja, de impact op de Nederlandse economie is natuurlijk enorm groot geweest de afgelopen jaren. Er zijn ook bedrijven die het goed doen. De Zweedse meubelketen Ikea heeft het afgelopen jaar een recordomzet gehaald. 27,6 miljard euro. Volgens Ikea gedijt het bedrijf goed in onzekere economische tijden. Omdat klanten in dat geval eerder goedkopere meubels gaan kopen. De netto-winst in het boekjaar, dat eind augustus 2012 afliep... kwam uit op 3,2 miljard euro. Dat is 8% meer dan het jaar ervoor. Vooral in Servië, Kroatië, Zuid-Korea en in India... wil IKEA de komende tijd gaan uitbreiden. Een internetbedrijf Google heeft ongeveer 6 miljoen euro verdiend... aan de hype rond de videoclip Gangnam Style. De clip is inmiddels 1,2 miljard keer bekeken op Googles videowebsite YouTube... En elke keer dat de video wordt afgespeeld... krijgt Google een halve cent reclame-inkomsten. Google maakte gisteravond een recordomzet over 2012 bekend... van meer dan 50 miljard dollar. Vooral de inkomsten uit advertenties namen toe. NK-marathon op natuurreis wordt vrijdag op het Veluwe-meer verreden. Het heeft het bestuur van de Veluwe-meertocht zojuist besloten en bekendgemaakt. Vanochtend is het ijs met de schaansbond KNSB gecontroleerd. De meting is gebleken dat het dik genoeg is... Morgen dan is de eerste toertocht voor recreanten op natuurreis. De vijf tocht bij Giethoorn. Voorzitter Jans Bijker van uh, ijsklub Belterwiede is tevreden over de conditie van het ijs daar. Ja, ja ik ligt er mooi bij. Er dus staat gewoon een uh, minimum van 12 centimeter. Nou ja, we uh, hebben we een zwak plek, een klunplek, En uh, ja, blijf blijft natuurreizen. Sport. Snel naar de laatste kwartfinale in Melbourne... tussen Roger Federer en, uh, uit Zwitserland en de Fransman Jo Wilfried Tsonga. Mark Brasser die volgt het. Is het matchpoint? Ja, het was net matchpoint. Twee matchpoints waren er voor Ach, Roger Federer. We ja. zitten in de, in de vijfde set. Zitten we. De stand is 5-2. In het voordeel van Federer, die nu opnieuw op matchpoint komt. Ja, het is dus een, een vijfde set geworden. De vierde set ging met 6-3 naar Jo Wilfried Tsonga. Beetje een, een rare set. Federer had het eigenlijk daar ja, toch al kunnen beslissen. Het Tsonga kwam een break voor. 4-2. Uh, en, en toen brak Federer brak terug. Het werd dus 4-3. Federer mocht toen zelf gaan serveren om er 4-4 van te maken. Maar werd meteen weer gebroken. En leverde vervolgens de set in met uh, 6-3. En dus was er een uh, vijfde set nodig. Nou, in die vijfde set vroeg breken in het voordeel van uh, Roger Federer. Leidt dus nu met uh, 5-2, Jo Wilfried Songa. Af en toe, ja, maakt hij niet helemaal de juiste keuzes. Dat, dat zit ook een beetje in zijn spel opgesloten. Hij gaat af en toe voor, voor een winner of voor een snoeiharde voorhand of voor een backhand. En dan denk je, jongen, jongen, had een beetje ingehouden. Je neemt wel heel erg veel risico. Nu dus het uh, derde matchpoint voor uh, Roger Federer. en prachtig gespeeld punt ja. aan het net. Federer legt de bal Cross weg. Tsonga kan er aan het net. Hij, is ook stond, hij stond ook aan het net moet ik zeggen. Hij krijgt die bal er dan nog net overheen. En dus is het opnieuw 40 gelijk. Het is een kwestie van tijd. Federer op weg naar de halve finales. Als je het in deze game niet doet. Dan ongetwijfeld in zijn service game die je na gaat komen. Gaan we horen hier op Radio 1 hoe dat afloopt. Kan met een paar minuten geregeld zijn. Dankjewel Mark Brasser. Bondcoach Louis van Gaal heeft Jonathan de Guzman van Swansea City opgenomen... in zijn voorselectie voor de Oefeninterland, 6 februari tegen Italië. Guzman speelde eerder voor Jong Oranje, maar nog niet eerder voor het Grote Oranje. Van Gaal heeft 23 spelers opgenomen in zijn voorselectie... onder wie het duo Wolfwinkel en Boula Roes van Sporting Portugal. Aanvoerder Wesley Sneijder, die deze week internationale verruilde voor Galatasaray... ontbreekt in de voorselectie, net als Rafael van der Vaart, Anje Robbe... John Heitinga en doelman Maarten Stekelenburg. Willie Overtoon verhuist per direct van Heracles Almelo naar AZ. De clubs zijn het eens over de transfersom, maar de contractduur die staat nog niet vast. De middenvelder, 28, is die, was bij Heracles bezig aan zijn vijfde seizoen. En de Britse wielrenner Geraint Thomas heeft in Australië de tweede etappe van de Tour Down Under gewonnen. Na de 116 kilometer lange rit in de buurt van Adelaide was hij de sterkste in de massasprint... Thomas nam ook de leiding in het algemeen klassement over... en dat nam hij over van de Duitser André Greipel. Nu Kees Kwaks bij de AWB. Kees Verkeersinformatie. Door Rots, de file is op de A16 Breda-Rotterdam... voor het centrum 2 kilometer. Een spoedreparatie op de A50 arnhem os en de file bij Ravenstein, 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. en door, Daardoor ook file op de A326 richting Knoopend Bankhoef. Daar staat bij Bergharen, 2 kilometer. Dan nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Kritische geluiden uit Parijs, Berlijn en Brussel... na de toespraak van de Britse premier Cameron vanochtend. Een recordaantal faillissementen vorig jaar, opgetekend door het CBS. En wie gaat er naar de halve finale van het mannenenkel in Melbourne? Tsonga en Federer spelen een vijfde setter. Die is nu nog aan de gang. Bijna twaalf over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Jurgen van den Berg presenteert zometeen het vervolg van lunch.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 van MKB Brandstof. Namens onze Tom de Ridder wil ik iedereen enorm bedanken... voor alle hartverwarmende reacties vanwege zijn stemproblemen. Dank u wel. Het gaat al veel beter met hem. Maar u moet het nog eventjes met mij doen. Daar komt hij. Als u tankt met de tankpas van MKB Brandstof... krijgt u elke maand één handige verzamelfactuur... die zo de boekhouding in kan. Hartstikke handig. Dus...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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met dominees Joop Spoor... die jarenlang Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen bezocht. De aanleiding is een geval uit uh, Engeland. Een vrouw die in Indonesië vastzit. Voor in de praktijk kijken we verder in de wereld van de vechtsporten... en horen we van een onderzoekster dat er nog heel wat mis is. Qua organisatie, dus de organisatie van de, full contact, de vechtsporten, dat die, uh, dat die gewoon een beetje een puinhoop is. Het is chaotisch. En na half twee is er standpunt.nl en de stelling luidt dan... ook Nederland moet een referendum houden over het EU-lidmaatschap. Premier Cameron van Groot-Brittannië heeft het Britse volk beloofd... dat er een referendum komt over dat lidmaatschap van de EU. Dat zei hij in zijn lang verwachte toespraak over Europa. Um, we, we hebben hem dus naar Nederland verplaatst... want er zijn hier natuurlijk politici die daarop ingesprongen zijn. Geert Wilders met name van de PVV en ook Harry van Bommel van de SP... zei nou, Nederland moet dat eigenlijk ook gewoon doen, een referendum houden...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 Een Britse vrouw is in Indonesië ter dood veroordeeld voor het smokkelen van cocaïne. Haar situatie is uitzichtloos, want doorgaans kan het eigen land van de veroordeelde op zo'n moment nog maar weinig voor ze betekenen. In meer dan 75 landen over de hele wereld zitten ongeveer 2400 Nederlanders in de gevangenis. En wat kan er nou vanuit Nederland voor ze worden gedaan? En daarom een werklunch vandaag met dominee Joop Spoor... die jarenlang Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen bezocht. Welkom, meneer Spoor. Dank u wel. Als u zo'n bericht hoort over zo'n Engelse mevrouw... Um, die dus ter dood is veroordeeld, hè? gaan uw uh, vingers dan toch jeuken? Ja, dat is verschrikkelijk. Ik heb het zelf natuurlijk één keer meegemaakt. Uh, in Singapore En dat is dat ook uitgevoerd. Gevoerd, dat met vannes. Van Damme? Ja, mevrouw Jannes Van Damme. Ja. En um, in Indonesië waren al een, twee of drie Nederlanders ook... die ter dood zijn veroordeeld, maar dat is niet uitgevoerd... Dus uh, en of dat met deze mevrouw zal gebeuren, weet je natuurlijk ook niet. Ja. Maar uh, de... in Maleisië en Singapore, daar, daar, gaat het, daar gaat het altijd gewoon door. Als het ja. En zeker als het over drugs gaat, hè? Ja, daar ben je al uh, keur te dood voor dat wordt als je 30 gram uh, bij je hebt. Mm. Nou, um, uh, we hebben even nagezocht. Er zitten dus nog 114 uh, buitenlanders in de dodencel. Daar in Indonesië onder wie dus ook twee Nederlanders. Ja, ja, ja. Wel heel lang, hoor. En wat doet de Nederlandse ambassade daar dan nog aan? Nou ja, of ze... De, de, de, de ambassade doet natuurlijk wel het bezoekwerk en daar zullen ze wel contact over houden. En ze houden ook wel contacten met de mensen en met de, en met de autoriteiten daar. Daar hoeven we echt niet bang voor te zijn. Nee, dus, vroeger had ja. u daar nog wel eens kritiek op. Hè? Hoe nou, ja, kijk, toen ik in 1978 begon, toen was het toch niet... Uh, nou ja, toen was het toch niet zo dat de ambassades daar, uh, daar veel achteraan liepen. En uh, de, uitzonderingen daar gelaten, dat waren altijd heel... Goede mensen ook bij ambassades, uh, ook, ook vaak uh, lokaal personeel, die heus wel de gevangenen bezochten. Maar ja. het was geen beleid. Uh, en dat is het ook onder Van Mierlo niet geworden of wat dan ook. Heeft u dat dan meer op de kaart weten te krijgen of Ja, ik denk het wel. Ja. Maar ook wel, uh, toen Van Aartsen kwam als minister, toen is het echt in, in een stroomverstelling uh, geraakt, moet ik ja. zeggen. Ja. En verschilt Nederland daarin van andere landen? Nou ja, uh, nu denk ik niet meer. Maar toen dus wel. Ik denk dat Engeland en de Verenigde Staten, zeker de Verenigde Staten, veel meer deden aan mensen die in het buitenland in de gevangenis zaten. Ja, ja. En die, die, die, die, die, die zetten ook het land onder druk om ze daar terug te halen en zo, wat ja. toen nog helemaal niet gebruikelijk was. Maar je hebt natuurlijk altijd meerdere sporen met dit soort uh, gevallen. Want uh, die Amerikanen zijn dan misschien wel juist die heel erg in de open dan uh, daarop tamboeren. Terwijl. Uh, in Nederland misschien veel meer achter de schermen dingen doet. Nou, dat zou kunnen, maar het was ook zo dat de Amerikanen uh, dat niet alleen deden uit, uh, uit menslievendheid voor die gedetineerden, maar dat ze vonden, ja, die moeten daar niet in de gevangenis zitten. Wij stoppen ze hier wel in onze eigen ja. gevangenissen, want uh, die systemen zijn natuurlijk ook niet uh, zo goed in de Verenigde Staten. Hey, ik praat zo met u door. Aan de telefoon is Geert-Jan Knoops, uh, professor internationaal strafrecht, natuurlijk ook al bekend als strafrechtadvocaat. Uh, meneer Knoops, goedemiddag. Wat kan een Nederlandse advocaat eigenlijk voor een Nederlander achter vreemde tralies betekenen? Nou, dat hangt helemaal af in welk stadium natuurlijk de procedure zich bevindt. Als de vervolging nog loopt in het buitenland, dan kan de Nederlandse advocaat, als het een sterke Nederlandse connectie heeft, natuurlijk ook de buitenlandse advocaat helpen met het vergaren van bewijsmateriaal, uh, verklaringen maar ook gegevens over de persoonlijke omstandigheden. En een voorbeeld daarvan is de zaak die ik nu behandel met mijn Argentijnse collega ja. Ivanjes van Goudiopocht, de piloot. Nederlandse Argentijnse piloot. Ja. Een ander voorbeeld is, en Dominus Voor weet daar zelf ook alles van, want ik heb toen het genoegen gehad om met hem ook samen te werken bij de, de, de twee hennies uit ja. Enschede, ja, ja, ja, ja. die in Istanbul uh, helaas in de cel uh, zijn beland destijds. Uh, en uiteindelijk door samenwerking van de Turkse advocaten met de uh, Nederlandse verdediging hen uh, hebben weten vrij te krijgen. Uh, als de zaak al gelopen is, dus er is een veroordeling uitgesproken in het buitenland, hè, dan kan natuurlijk de Nederlandse advocaat, als het om een Nederlandse uh, persoon gaat, uh, wel zorgen dat uh, de procedure tot overdracht van het strafvonnis uh, in gang wordt gezet of wordt bewerkstellig, voor wordt bespoedigd. Een voorbeeld daarvan is de zaak die ik voor Machiel Kaart heb mogen doen. Mm -hmm. uh, waar ook overigens de politiek een belangrijke rol heeft gespeeld. Want Boris Dietrich heeft toen uiteindelijk gezorgd dat er een verdrag is gekomen tussen Thailand en Nederland om die overdracht te bewerkstelligen. Want voor die tijd was er geen verdrag tussen Thailand en en uh, Nederland. Ja. En daar heeft overigens ook uh, minister van, wij Zaken toen, Ben Bot... een hele grote rol gespeeld in, uh, tijdens het staatsverzoek uh, van haar majesteit aan de koning van Thailand. Ja. Er zaten toen ook twee Nederlandse jongens vast die ter dood waren veroordeeld. Die straf is toen omgezet, het levenslang. En uh, voor Machiel Kuyt was er toen helaas geen gratie mogelijk omdat hij een ontkennende verdachte was. Maar uiteindelijk hebben we dus in samenspraak met de politiek wel weten te bewerkstelligen dat Machiel Kuyt na tien jaar terug is gekomen naar Nederland. Ja. ja. Um, en u, u zegt eigenlijk ook al nu in uw antwoord dat, uh, dat buitenlandse zaken, en dat zijn dan met name de ambassade mensen, <kwijden> maar toch ook wel het ministerie, dat die wel degelijk ook een belangrijke rol kunnen spelen en dat ook wel doen. Ja, ik, ik deel de mening van Dominic voor dat het is een tijd anders geweest. Hè. Er is uh, een tijd, en ik herinner me nog in de, de twee, de, de twee zaken in Istanbul... dat het Nederlandse consulaat heel passief was... Ook in de zaak van QCart is dat lange tijd zo gebleven. Maar er is wel een kentering gekomen. En je ziet wel dat onze buitenlandse eh, ambassades, de Nederlandse het buitenland, actiever zijn geworden. Je dat ook in de zaak van uh, Julio Poch, waar uh, de Nederlandse ambassadeur in uh, Buenos Aires uh, uitstekend uh, werk uh, tracht te doen. Um, dus er, er is wel een kentering te bespeuren. Maar aan de andere kant, kijk, we hebben het nog steeds over consulaire bijstand. Mm -hmm. Dus lees geen rechtsbijstand. Dus de. Uh, Nederlandse consulaten of ambassades kunnen alleen zorgen voor medische verzorging, medische ondersteuning, familiebezoek. En ze kunnen natuurlijk achter schermen wel diplomatieke druk opvoeren, ja. zodat bijvoorbeeld de doodstraf niet wordt ten uitvoer gelegd. Maar verder kan natuurlijk het ministerie niet gaan, want nee. dan geeft men al snel in die buitenlandse rechtszaken. Ja, ja en je wilt als land uh, natuurlijk niet, uh, dat wil je als land niet inderdaad. Uh, dank dat we even van de telefoon kwamen, meneer Knoops. Haag gedaan. Ik praat door met Joop Spoor. Uh, jarenlang de wereld overgereisd is om Nederlanders achter de tralies te bezoeken. U doet dat nu niet meer? Nee, nee. Ik ben nu 67. Trouw. Ja, ik vind het wel mooi geweest. Uh, ja. Is er wel iemand die het stokje heeft overgenomen? Ja, er zijn wel heel veel mensen die. Uh, ik heb een opvolger gekregen. En, uh, bedoel, er is een, een, een stichting. En die, uh, en die zorgt dus dat meer mensen bezocht worden. En hebt u ja. daar contact mee? Zo van, uh, Joop, vertel nog eens even hoe zou jij dit nou aanpakken? Of... Nee, dat niet. Geen, nee. geen ongevraagd ja. advies ook? Nee, nee. Geen nou, met... ongevraagd, dat zou nog kunnen. Ja. Maar u bent echt met pensioen, begrijp ja, ik. Op ja, dit ja. punt. Ja. Um, werd u eigenlijk altijd met, met open armen ontvangen? Vast niet. Uh, nee, niet altijd, maar op de, op de vreemdste plekken weer juist wel. Dat is uh, dan ben ik merkwaardig in India, ik kan me herinneren. Dan moest ik toch eerst naar de directeur. In Marokko ook een paar keer dat je eerst bij de directeur moet komen. En die, die verontschuldigt zich eigenlijk een beetje voor de toestand in de gevangenis. Dat is, uh, vind ik wel heel... Uh, hoe communiceer je dan toe? met die mensen? Want u spreekt niet al die talen natuurlijk. En zij misschien nou, niet al Engels. In, in, in, uh, in India spreekt ze allemaal Engels. En in ja. Marokko allemaal Frans. Dus uh, dat is ja. helemaal geen probleem. Nee, Oké, okay, dus uh, dat ging goed. Ja. ja. Want vooral ja. omdat het hier ook vaak toch om, om... Ja, je moet toch iemand weten te raken. Natuurlijk. Nou ja, kijk als je als je in een land komt en je directeur of wat dan ook, de mensen die daar spreken het geen ja, geen Frans, Duits of Engels. Of, uh, nou ja, dan wordt het wel wat moeilijker. Omdat je dan via een tolk moet en dat dan, ja, ja, dan dat gaat het toch dan wat naar. verloren. Ja, ja, ja. Maar goed, ze wilden India zijn, dat is wel verrassend dat u daar... Uh... Nou, de toestand in de gevangenis is afschuwelijk hoor, dat wel. Nee, maar om, o, de ontvangst ja. met name, dat is ja, niet... Dat je, ja, kijk, ze krijgen natuurlijk ook van de ambassade of het consulaat te horen... van er komt, een, uh, er komt iemand hè, en daar willen ze ook niet... Uh, ze, ze willen daar ook wel goede relaties mee onderhouden. Dus dan word je gewoon gezet op de, op de, op de kamer van de directeur... maar Nederland het er, ja. de Nederlanders zitten. Te, te, te bezoeken. Het is niet overal hoor. Ik heb ook in Marokko de hele dag in een kelder gezeten waar, waar, waar één stoel was en één tafeltje. En daar moet je al die mensen achter elkaar komen ze dan. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar goed, ja. zij zitten zelf ook verschrikkelijker. Ja. Ja. We hebben al die zaak van Damme genoemd. Hè. Uh, 1994 werd hij ja. geëxecuteerd in Singapore, ook vanwege uh, heroïnesmokkel. Ja. ja. Um, ja, dat moet toch ook wel als een nederlaag dan voelen... als het uiteindelijk niet lukt wat u wil. Ja, dat is, dat is, wat, dat is wel verschrikkelijk geweest. Dat, uh, dat, je, dat je ook weet... Nou, ja, nu, nu is het de laatste keer dat ik je zie. En uh, morgenochtend word je opgehangen. En um, ja, dat is, in, in die zin was het uh, um, um, de, de ergste... Het ergste wat je nou. hebt meegemaakt. Daar dus. nou ja, was, was ook wel kritiek op. Hè? Want ze zeiden, ja, Spoor die geeft die van Damme nog hoop. Uh, die, die man die klamp zich daar helemaal aan vast. Terwijl, uh, het, is, het is uit, uh, het verhaal. Ja, kijk, uh, ja. Dat, dat weet ik. We hebben toen uh, een, ook een advocaat uh, ingeschakeld. En ik moet zeggen, die heeft iets naar boven gehaald... waardoor Van Damme op het laatst heeft gezegd... nu kan ik waardig sterven. Dat is namelijk datgene geweest... waardoor hij eigenlijk altijd gezegd heeft... ik ben een hulp geweest van de politie. Ik heb een informant geweest van de politie. En dat wilden ze daar niet geloven. En op het laatst heeft hij dat. Kijk, het heeft niet geholpen. Maar hij was er uitermate blij mee dat dat dus inderdaad is gebeurd. Ja, maar u hebt, dat, u hebt zich dat nooit persoonlijk aangetrokken... in de zin van dat u hem inderdaad misschien valse hoop hebt gegeven. Nou ja, kijk, de enige waar ik mee te maken heb, was hem zelf. En ik heb hem tot op het laatst blijven nooit horen zeggen van, jij hebt me hoop gegeven nou ja. en dat is verkeerd. Dus ik bedoel, wat zouden andere mensen daarmee te maken hebben? Nou. Ik heb alleen met Van Damme te maken gehad. We hadden het al even over India. Daar, daar speelde die zaak van de Nederlander Hans Van Dam, een aidspatiënt... Ja. die daar onder erbarmelijke omstandigheden vast zat. En u ja. hebt daar toch bereikt dat dat verbeterde. Nou, ik heb bereikt dat verbeteren, maar er uh, werd we ook gezegd... ja, u heeft hem vrijgekregen. Nee, de politiek. We ja, hoorde het ook al, uh, de, zeggen. de advocaat zegt, maar, uh, uh, de politiek kan dat doen. En de telegraaf had je erachter gezet? Nou ja, kijk, tele, ik was met de telegraaf daarheen gegaan. Dus het staat ook groot in de krant. Mm. En, dan, word je dus toch, en dan, dan, dan zie je hoe die iemand daar zit. En er was een foto bij. Ja, dan zie je hem op zijn bed uh, liggen in een ziekenhuis. Ja, in een ziekenhuis, dat kan ik nou geen ziekenhuis noemen. Met een heel open been en uh, een, een ketting uh, aan zijn enkel... en een, een wacht ernaast met een geweer in zijn hand. En dat is natuurlijk een ingevallen gezicht. Dus uh -huh. dat maakt er natuurlijk toch wel indruk. Uh -huh. En um, uh, da, dan zien mensen wat er inderdaad aan de hand is. Dat je uh -huh. niet zomaar in de gevangenis zit. Was dat, was, je... was dat eigenlijk uw standaardprocedure ook? Dat, dat, dat je altijd toch probeert ook de media onmiddellijk te interesseren? Ja, voor absoluut, zaak? Ja. Ja, Want dat, ja, dat helpt mee. Ja, dat helpt mee. Ja, kijk, de, de, de steun van de Tweede Kamer heb ik toen inderdaad pas gekregen. Uh, daarvoor waren we al contacten, maar toch kamerbreed, om het zo te zeggen. Na die kwestie van Hans van Dam. En dat dat in de telegraaf had gestaan en daarna nog eens een keer op televisie was geweest. Ja, bij Zemla. Dus als we naar die, die, die zaak nu weer... want dat is eigenlijk een beetje het aanleiding dat we hierover praten. Die Britse mevrouw daar in Indonesië. Uh, heeft die dan nog, kan, die, kan die ergens nog hoop uitputten? Nou, ik denk in Indonesië wellicht wel. Dat zou in Singapore en of Maleisië niet gebeurd zijn. Dat is jaren geleden, uh, uh, lang voor Van Damme... of enige jaren ja. voor Van Damme... Twee, twee Engelse jongens gebeurd. En ook, ook daar heeft Koningin Elisabeth nog wat geprobeerd. Zo, een brief te schrijven. Ik bedoel, he, koningin Betrix heeft het ook gedaan. Dat helpt dus niet. Nee. Dat helpt dus niet. Ik bedoel, dat, daar, daar houdt het echt helemaal op. Maar ik denk dat wat betreft andere landen zoals Indonesië. Dat zou daar, nog wel kunnen, ja. Ja. Ja. Um, ja, u mist het niet, hè? Nou ja, ik mis het wel een beetje. Ja. Toch wel? Ja. Maar je gaat het niet meer doen? Nee. nee. nee. Ik heb uh, twee jaar nu bij de Vreemdelingen gezeten. Uh, de vreemdelingenbewaring uh, in Nederland. Dus op uh, Schiphol en uh, ja. in Zandam. Ja, en dat is ook uh, nuttig werk. En ja, ook... Dat ja, dat was prachtig. Ja. Dank dat u hierover kwam vertellen, uh, Dominee Spoor. Uh, bezocht dus geregeld mensen die in detentie zaten in, uh, in het buitenland. En uh, de aanleiding was dus die zaak in uh, Engeland. Uh, Een vrouw die daar vanwege cocaïne is uh, vastgezet in Indonesië. Hartelijk dank. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Maarten Bleumers is deze week in de wereld van de vechtsporten. Gisteren hoorde u hoe hij door uh, Pedja Djurjevic werd uitgenodigd om mee te trainen. Zodat uh, Maarten dat kickboksen gewoon zelf eens even kon ervaren. En dus ging onze verslag even naar de sportschool van Pedja op Eiburg. We gaan nu een linkerhoek maken. Dan een low kick. Dan weer een linkerhoek. En dan een trap naar het lichaam. Oké. Okay. De hardtrap zeg je het wel, hè? Ja, ja <laughs> geen probleem. Mag ik jou wat vragen? Ja, natuurlijk. Je ging er behoorlijk fanatiek op in op die zak, hè? Ja, dat klopt. Daar ben ik hier ook. Ja. Ik werk hard en ik kan mijn hoofd lekker leegmaken. Uh, goede conditie. Weet je, hier zit alles. Uh, jonge meiden die studeren. Uh, een advocaat, volgens mij. Juristen. Het is alleen natuurlijk wel dat het zo vaak uh, in de media wordt opgepakt. Hè? Dus, uh, dus dat is gewoon heel gezond. In Zuid-Holland. ...viel er een dodelijk slachtoffer. Hij was de kickboxpromotor. Dit was als een knoppartij. Daarna werd hij geschoten. In mei 2011 liep ook een kickboxschalen in horen uit de hand. Schoenschouwers in het sportcentrum Vredehof... ...gingen met elkaar op de vuist en gooiden stoelen naar elkaar. De negativiteit komt uh, eigenlijk alleen maar vandaan, uh, vanuit de media. Dit is Steven de Berg. Hij is een van mijn trainers vandaag. Hij heeft zelf wedstrijdervaring... ...en begeleidde onder andere een Nederlandse en een Europees kampioen... ...in de vechtsport Muay Thai. Natuurlijk, als er een um, incident gebeurt waar een, een dode valt, dat is het gewoon niet goed te praten. Maar um, ja, het zijn, blijven, blijven incidenten, ben ik van mening. Ja, het zijn incidenten, maar er is ook wel iets structureels aan de hand. Marianne Dortans is van de Universiteit van Utrecht. Ze schreef mee aan een uitgebreid rapport over de vechtsportwereld. Dat komende donderdag op de vechtsportconferentie in Amsterdam wordt gepresenteerd. Eerste kernprobleem is dat uh, het qua organisatie, dus de organisatie van de voetcontactversporen, dat die uh, dat die gewoon een beetje een puinhoop is, het is chaotisch. Een tweede is dat deze voetcontactvechtsporten dat, deze dat er uh, altijd geld gemoeid is... om, uh, om die vechtsportactiviteiten te kunnen financieren... om wedstrijden te kunnen organiseren... om, uh, om dat goed te organiseren, Dan heb je geld nodig. Uh, laten we zeggen, de, de, de Bonafide sponsors, uh, de goede organisaties... Uh, die zeggen, nee, we willen niet geassocieerd worden met de vechtsporten. Dus zijn we toch weer snel aangewezen op wat meer grijze circuit... de coffeeshops, de growshops. En dat soort zaken. Dus op die manier blijf je wel banden houden ook met criminele met geldstromen. Perfect, handen hoog, Yes, Handen hoog, yes! Schouder, schild op je borst, pop! Instappen, juist! Hoort zo maten, handen hoog, pop! Hoi, hoi, hoi! Het is heel erg... Je moet me zo concentreren, je kan niet op de automatische piloot gaan. Je doet dus... Adem, adem, stoken. Zo, juist! Ik denk dat het grote verschil is uh, wat betreft kickboksen... met andere sporten zoals boksen en uh, andere contactsporten... is dat, uh, dat, dat kickboksen geen officiële uh, bond heeft... En, uh, en dat, denk ik, is wel een essentieel iets. En nu zijn het uh, vier, vijf uh, verschillende bonden... die uh, eigenlijk een compleet eigen op nahouden. En het is bijna niet te controleren. En minstens dat je dat wel hebt... denk ik dat het een heel groot verschil kan uitmaken. Mensen uit de, in de interviews hebben aangegeven... dat wat ze nodig hebben is een soort overkoepelende organisatie... of een soort raad, het raad van toezicht... en een organisatie die dwingend kan optreden. Ik voel mijn handen... Een trap in mijn buik gehad. Ik ben best wel moe. Deze mate van concentratie had ik niet verwacht. En dan die discipline die er heerst. Op het fysieke had ik mij voorbereid. Dit mentale aspect heb ik onderschat. En verrast me echt. Ja, ik heb gezien wat je kan. Je bent helemaal geschikt. Je kan lekker met Mike, uh, zeg aan maar de gang. Hey, ik ben Mike spraak. ik ben uh, b klasse vechter. En jij doet, jij doet echt uh, uh, gala's, en, uh, maar wel, ja. wel wedstrijden, maar geen ja. toernooien. We gaan een paar combinaties doen die de trainer voordoet. En zelf ga ik er ook uh, een paar doen. Op mij? Uh, ja. Nee, met jou doen we die <laughs> <Okay>. <laughs> Ik ga nog even doortrainen straks om uh, wellicht nog later deze week een, uh, een rondje te kunnen sparen tegen een van de vechters hier. Ja, dat wordt dan die Mike die dus ook op al die vechtsportgala's vecht. Hoe dat afloopt, dat hoort u later deze week. In de praktijk dus. meteen Stand.nl. De stelling: ook Nederland moet een referendum houden over het EU-lidmaatschap. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Maar is het laatste nieuws? Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Een prominente Thaise activist en journalist... is veroordeeld tot tien jaar cel... wegens belediging van de koninklijke familie van Thailand. De man geeft leiding aan een blad... dat is gelieerd aan de in vrijwillig ballingschap levende oud-premier Taksin. In het blad zouden in 2010 artikelen zijn verschenen... waarin koning Boemibol wordt beledigd. Ook dit weekend zijn alle wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast... vanwege het winterweer, dat heeft de KNVB bekendgemaakt. De afgelasting geldt voor alle districten... en landelijke competities veldvoetbal. En de Zwitserse tennisser Roger Federer heeft bij de open Australische Tenniskampioenschappen in Melbourne de halve finales bereikt. De Zwitser had vijf sets nodig om de Fransman Jo Wilfried Tsonga te verslaan. En Federer strijdt met de schot Andy Murray om een plek in de finale. De andere finale gaat tussen de Servier Djokovic en David Ferrer uit Spanje. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWW ah, verkeersinformatie. Er is een spoedreparatie gaande op de A50 Arnhem richting Os. Er staat file bij Ravenstein, 3 kilometer, de rechte rijstok is dicht. En daarom staat er ook file op de A326 vanuit Wiegen naar Knopenbankhoef, 2 kilometer bij Bergharen. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl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 Dat is waarom ik in favor van een referendum Ook het Nederlandse volk heeft recht op zo'n referendum. Vinden SP en PVV? Moeten wij ons lidmaatschap van de EU heroverwegen? Of is de roep om een referendum onnodig? Paniek zaaien en vooral een middel om Europa onder druk te zetten. Ik ga erover praten met Sibron Buma, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Dag meneer Buma, goedemiddag. goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Daar komen ze. Een echte democratie moet openstaan voor een referendum. Nee, dat kan ook anders. Ook Nederland legt de rode loper uit wanneer de Britten de EU willen verlaten. Nee. Ik ben benieuwd wanneer Rutte met een speech over Europa komt. Ja. <laughs> Oké. Okay. En dan uh, de stelling. Uh, en ik roep onze luisteraars natuurlijk ook op om daarop te reageren. Ook Nederland moet een referendum houden over het EU-lidmaatschap. Bent u daar nou mee eens of mee oneens? Laat het weten via de sms. Dat is nummer 7070. Dat kost trouwens wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen, 0800-1101. Stem op onze website, is een mogelijkheid. www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Ook Nederland moet een referendum houden over het EU-lidmaatschap. Uh, meneer Buma, eens of oneens? Nou, ik kan begrijpen dat mensen dat willen, maar ik vind dat Europa ook leiderschap moet tonen. Ook de politici in Europa. Wij moeten Europa versterken. En wat mij betreft betekent dat dus niet een referendum over Europa, maar wel een Europa wat dichter bij de mensen staat. Ja, maar goed, wat zou er tegen zijn... om dat voor te leggen in een in referendum aan, aan het volk? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ook Cameron als je goed luistert, helemaal niet zegt er komt een referendum. Uh, hij zet het op zoveel termijn, uh, ja. je praat als, als het al doorgaat in 2017... dat zelfs hij dus eigenlijk het niet zegt. Hè. Nee, want hij moet dan ook nog eerst een keer de verkiezingen winnen... want hij moet de meerderheid halen, want zijn, tegen, zijn partner op dit moment, Klek... Mm -hmm. met zijn uh, lipdems. Die, die willen het helemaal niet, hè? Nee, kijk, het, eigenlijk is het een speech voor binnenlands gebruik, vind ik. Je, je, wat, wat hij zegt eigenlijk is in mijn verkiezingsprogramma... voor de conservatieve partij in 2015 schrijf ik op dat we willen gaan heronderhandelen... en na die heronderhandelingen komt er dan een referendum... als wij conservatieven in ons eentje gaan regeren. Dat zijn zoveel alzen dat het eigenlijk helemaal niet een... ik wil een referendum is, maar ik wil de mensen doen geloven... dat er een referendum komt. En dat vind ik eigenlijk de dubbele boodschap... van deze ja. speech van Cameron. Dus Cameron is eigenlijk al begonnen aan de verkiezingscampagne, lijkt het. Ja, dat is wat hier meer gebeurd is, vind ik, dan dat hij nou Europa onder druk zet. Ja, ja dat is gelijk ook gereageerd natuurlijk. We hebben het gehoord net in het nieuws ook, hè? De Franse minister, een beetje, een beetje cynisch ook wel, hè. Van, uh, nou, ik ga de Britten niet tegenhouden. We gaan zelfs de rode loper uitleggen, heeft hij gezegd. Um, is dat eigenlijk verstandig om daar dan zo fel ook op te reageren? Ja, dat vind ik ook niet zo sterk. Um, kijk, je moet ook wel begrip hebben voor het, voor het feit... dat verschillende landen verschillende posities hebben. En ik begrijp de positie van Groot-Brittannië. Dat is altijd al een land geweest wat zichzelf toch een bijzondere positie in Europa toedicht. Maar ik zeg tegelijkertijd, voor Engeland geldt ook en ook voor Nederland, wij hebben Europa nodig. We hebben Europa nodig als Nederland, omdat we het grootste deel van onze rijkdom danken aan de openheid in dit Europa. En we hebben elkaar nodig om een vuist te maken tegen de andere grote machten in de wereld. China en, en, en, en de Verenigde Staten. En ook steeds meer Latijns Amerika. Mm. En als je dat verhaal als politicus niet wilt vertellen, dan vind ik dan kan je het afschuiven door te zeggen, hou er maar een referendum over. Dan hoef ik het zelf niet te zeggen. Maar mijn stelling is als CDA-leider, wij hebben Europa nodig, daar sta ik voor. Maar we hebben wel een Europa nodig dat sterk is, waar het sterk moet zijn... maar ook bevoegdheden teruggeeft waar ze teruggegeven kunnen worden... Daar steun ik overigens Cameron wel in. Maar bent u, ook, bent u toch ook een beetje bang dan voor de uitkomst van zo'n... stel dat het er zou zijn in Nederland zo'n referendum... want als je de peilingen zo af en toe leest... Nou ja, dan, dan, en we merken dat hier ook als we een Europa-onderwerp doen... en we gaan het zometeen weer meemaken... Uh, dan zijn mensen niet heel erg uh, positief over Europa. Nee, dat realiseer ik me heel goed. Maar dit gaat niet over de vraag durf je een referendum of niet. Dit gaat over de vraag waar ik als politicus... en als politiek leider van het CDA voor sta... en waar ik echt ten diepste van overtuigd ben... Als je mij stemt, dan stem je iemand... die vindt dat Nederland in het hart van Europa hoort. Dat is wat mij betreft ook de keuze die je in Nederland hebt. We hebben in Nederland eigenlijk geen referenda. enkel een afwijking gehad. Maar bij de verkiezingen stemmen wij op politici... die een verantwoordelijkheid nemen. Ja. Nou, Wat mij betreft is die verantwoordelijkheid ja. nu... Nederland met Europa sterker maken. Daar komen onze banen vandaan. Dat is acuut. Ja. De acute vraag is niet... gaan wij een referendum organiseren... en dan na een tijd ja of nee zeggen? Nee hoe halen wij Nederland met Europa uit de crisis? Ja. En ik vind dus dat Cameron daar eigenlijk een beetje mis laat ontstaan... Ja. over dat referendum in de toekomst. U bent het eens met Frans Timmermans, want die heeft getwitterd... de minister van Buitenlandse Zaken. Hij zegt in Nederland geen referendum nodig. We zijn pro-Europa. Zie uitslag recente parlementsverkiezingen. Ja, dat zou, dat, dat zou een tweet zijn die ik zou kunnen retweeten. Maar u doet het niet. Nou, ik, ik, ik zit nu hier achter de microfoon, maar ik zou hem zo kunnen retweeten. Ja. Oké, okay. ja. dus daar werd u het mee eens. Want ja. uh, inderdaad uh, gebleken is en... dat de partijen die uh, nou, nogal anti-Europa zijn... die hebben niet uh, bepaald gewonnen bij de laatste verkiezingen. Nee, nee en ik ben ook blij dat... Als ik, dit is natuurlijk alleen nog maar een tweet. Dus ik, ik hoop dat er nog wat uitgebreide reactie komt. Maar dit is ook een heel ander geluid dan uh, Mark Rutte... bijvoorbeeld in de verkiezingscampagne liet horen. Waarin hij... Uh, veel huiveriger was om steun aan Europa uit te spreken. Dit is echt voor Europa. Hm. Als dat de lijn van het kabinet is, zeg maar de lijn Timmermans, dan steun ik dat, als het de lijn Rutte wordt, een beetje twee gedachten zoals Cameron dat ook heeft, dan zou ik het niet steunen. Nee, vandaar ook dat u net zei die keuzes, nou, ik ben ook wel eens benieuwd dat, of, of Rutte eens een keer zo'n speech gaat geven en eens een keer op gaat sommen wat hij nou van Europa echt vindt. Nog even een reactie van Boris van der Ham, die kan ook iets makkelijker reageren tegenwoordig, want die zit niet meer in de politiek. Ex-D66, maar toch de partij van de referenda, zou je kunnen zeggen. Uh, hij zegt op zijn blog dat je met een referendum mensen juist dwingt om goed na te denken over wat ze vinden van Europa, in plaats van gewoon maar dingen te roepen. Geeft dus juist een matigend effect, denkt hij? Um, dat kan. Maar tegelijkertijd zeg ik dat de acute vraag in Europa en ook in Nederland is hoe wij uit deze economische crisis komen. En de hele organisatie en onzekerheid rond het referendum gaat dat niet helpen. En ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Stel dat, dat dat kan bij een referendum wordt gezegd: we gaan uit Europa. Ja dan zal hetzelfde gebeuren als bijvoorbeeld in Zwitserland en in Noorwegen... landen die een groot deel van de Europese wetgeving overgenomen hebben... die ook deel uitmaken van Schengen... om de simpele reden dat ze ook zij handel willen drijven mm. met Europa. Dus een nee, ook als het in Engeland een nee zou worden... zal de mensen ontzettend gaan tegenvallen. Want het wordt nee tegen Europa, maar ja tegen alle Europese maatregelen zonder invloed. Ja. Dus alleen al daarom vind ik de, de ja-nee-vraag... ook eigenlijk niet zo helder als die lijkt. Ja. Omdat nee nog steeds midden in Europa betekent. Want dat is wat ze in Duitsland ook zeggen. Hè? Want het lijkt nu een beetje op selectief winkelen van de Britten. Van alles wat ons niet bevalt, daar doen we niet aan mee. En al die voordelen van Europa... nou, dat willen ze dan het liefst wel in stand houden. Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje wat hier doorklinkt. Uh, de, de Britten willen want datgene wat zij belangrijk vinden wel. En vergeet niet dat daar ook weer dingen in zitten die ik niet zomaar wil. Cameron is enorm voor verdere uitbreiding van de Europese Unie. Het CDA vindt dat we heel erg op moeten letten op dit moment met de uitbreiding. Denk aan landen als Kosovo, Bosnië, uh -huh. Macedonië. Die staan allemaal aan de poort. Maar wat mij betreft moet die de landen eerst maar eens intern orde op zaken stellen. Dus daar, gek genoeg, wil Cameron verder gaan. Ja. Als het gaat om de dienstenmarkt... Uh, dat Polen, Hongaren, Roemenen nog makkelijker hun diensten aan kunnen bieden... wil Cameron ook verder gaan. Dus eigenlijk is het een boodschap van iemand... die een heel liberaal economisch beleid wil met Europa... zijn politieke wens... Maar waar die niet mee wil gaan met Europa, ook er meteen uit wil kunnen stappen. Ja. Ja, dat is lastig als alle landen dat doen. Nou, even los van Cameron. Uh, de, en dat zei ik ook al, hè, nogmaals, als we het hier bespreken, maar ook, uh, u ziet vast ook wel eens een keer die staatjes en u hoort ook wel eens uh, links en rechts mensen reageren op Europa. Uh, dan blijkt toch dat er een enorme kloof zit tussen wat daar gebeurt en, en de burger die daar, nou ja, die daar van alles van moet vinden. Hè, en die ook te maken krijgt met uh, de maatregelen. Dus hoe, hoe kan dat nou eens een keer veranderen dan? Ja, dat is natuurlijk wel de grote opdracht uh, van Europa. Van de politici in Nederland over. Europa dus ook van mijzelf, ook voor Europese politici. Mijn stelling is dat Europa ook duidelijk moet aangeven... waar het niet over gaat. Ik zei net, Europa is ontzettend nodig voor onze banen. Maar als ik zie hoe ondernemers soms worden gehinderd... doordat wij in Nederland op Europese aangeven... gebieden hebben moeten bepalen waar je niet mag ondernemen... dat heet Natura 2000... Klinkt heel mooi, maar betekent dat heel veel mensen in Nederland... hun werk nauwelijks kunnen uitoefenen. Daar moet Europa niet over willen gaan. Er zijn meer regels waar Europa te ver in is gegaan. Er zijn ook regels waar Europa niet naartoe moet. Denk aan onze pensioenen, denk aan onze zorg, uh -huh. onze sociale zekerheid. Daar mogen we ook best wel van zeggen... dat we willen dat Europa er niet over gaat... en dat ook aan de Nederlanders vertellen. Ja, Daar is het ja. beter dat we het zelf doen. Ik las in een van de kranten vanochtend dat er zelfs Prinsjesdag dat dat discussie staat straks, als Europa. Ze zin krijgt. Mag de Gouden Koets niet meer? <laughs> dat nog wel, maar de inhoud zeg maar wordt helemaal weggehaald. Want we moeten allemaal naar het voorjaar, geloof ik. Moeten we dat al weten? Oh, Ik, nee, ik, was, ik was al even bang dat de Gouden Koets niet aan de veiligheidseisen voldeed. <laughs> maar um, nee, Prinsjesdag blijft Prinsjesdag. Um, ik weet wat men bedoelt. Men bedoelt dat je in een vroeger stadium aan Europa moet aangeven... of je denkt in het volgend ja. jaar economisch en financieel de boel op orde te hebben... Um, dat doen we nu al, dat hebben we vorig jaar gedaan. En dat doen we ook, niet alleen omdat we het zelf willen... maar omdat we ook wel eens een keer van de Grieken, de Spanjaarden en de Portugezen willen weten... of zij hun begroting een beetje op orde brengen. Maar uiteindelijk zijn wij het die beslissen. Ja. Wij beslissen over onze begroting, omdat we samen in dat, in dat bouwwerk Europa zitten... Moeten we ook zorgen dat we samen ons aan de regels houden? En, ja. en daar hoort dit bij, dus dat, dat steun ik wel. Maar het heeft, heeft tot gevolg dus dat we, uh, laten we zeggen, dat was inderdaad bij de laatste prinsjesdag ook al, dat we eigenlijk alles wat daar gezegd werd al wisten. Um, en dan zou de koningin dus veel meer een toespraak misschien nou ja, op het morele aspect of zo moeten uh, doen. en minder over de cijfertjes uh, uh, wat betreft wat We met het land gaan doen, nou dat, dat is niet helemaal waar hoor, want zo gedetailleerd gaat het absoluut niet naar Europa. Uh, dat zijn de grote lijnen. En vergeet niet dat in Nederland ook altijd al vroeger de grote lijnen bekend zijn, omdat vaak in het voorjaar al zeg maar de grote klappen worden geslagen. Ja. Dus ik verwacht niet dat dat zoveel zal veranderen en het blijft ook het Nederlandse parlement dat erover beslist. Ja. Maar ik vind het echt in ons allerbelang dat gaat met name voor de eurolanden dat wij tijdig ook van de Grieken, dus zij ook van ons... kunnen zien of de afspraken die we al hadden gemaakt samen... of we die het volgend jaar ook gaan handhaven. Ja. Ik vind dat volstrekt logisch. Ja. Nog even, want uh, u, u bent dus duidelijk tegen dat referendum... en er zijn veel meer partijen uh, tegen. Uh, er zijn ook twee voor, SP en PVV. Die zeggen je moet juist wel de burgers de kans geven... om hun mening te geven. Ja, dat, uh, wat mij betreft is iedereen welkom om zijn standpunt in te nemen. Ik zeg wel bij de PVV wil uit Europa stappen... Ik vind dat een onmogelijk standpunt. Ik heb al eerder gezegd, er verandert voor Nederland praktisch dan... dat we uit Europa stappen, maar de regels blijven vaak gelden voor ons. Dus ik vind dat voor onze banen, voor onze toekomst... echt voor onze Nederlanders heel slecht. En de SP heeft altijd een volkomen eigen manier... waarop ze denken te kunnen samenwerken. Eigenlijk een beetje Engeland plus. Namelijk waar ze het zelf een beetje willen meedoen... en voor de rest heel erg niet. Dus achter hun wens van een referendum... Er zit ook een wens van minder Europa. En dat vind ik minder zuiver dan een stelling van, nou ja, in dit geval Boris van der Ham... Mm. die gewoon zegt, ik ben voor Europa, maar wat mij betreft... iedereen mag erover praten. Dus daar vind ik wel een verschil tussen zitten. Ja. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, ik ben blij dat u er bent om straks uh, nou ja, een beetje te tegenwicht te geven. Want ik gok dat het uh, ook wel weer behoorlijk die kant op zal gaan. Maar je weet het nooit, uh, u hebt een, een, een, een warm pleidooi gehouden... in ieder geval voor Europa, uh, nu al. Dus we gaan kijken of dat uh, zometeen stand houdt. Uh, uh, ik kom zo bij u terug, meneer Buma, om de reacties door te nemen. Ruim 1300 mensen hebben intussen gestemd op onze site. 62% is het eens met de stelling, 38% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, je met Kees. Kees. Nou, ik uh, heb nu meneer Buma gehoord en ik heb, nou, ik heb weer een partij onzin gehoord waarvoor ik weet dat we nooit een referendum gaan krijgen. Als Timmermans en Buma zeggen Nederland is voor Europa, dan is het een onzinverhaal. We hebben een tijdje terug, hebben we een stemming en referendum gehad, hebben we massaal nee gezegd. Ja. En wat zei die partij van meneer Buma? Oh, als jullie nee zeggen, dan maken we van de grond, maken we verdrag. En dan mogen jullie nu nog een keer nee zeggen, maar ja. gaan we het gewoon doen, want we hebben een mandaat gekregen. En uh, de, wij horen in principe elke beslissing die over ook maar één cent uit je portemonnee gaat. die met Europa te maken heeft. horen ze aan mij en aan iedereen te vragen: wil je dat of wil je dat niet? Hmm. Ik vind één munt prima. Vrij verkeer van personen en goederen prima. En voor de rest blijft Europa bij de grens staan. En als ze één stap over de grens zitten, moeten wij met z'n allen in gewapend verzet komen. <laughs> en aftrap. Kees... Ik, ik vertrouw geen enkele politicus meer. Nooit meer. Nee. Dankjewel, uh, Stappen.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met Stoffen de Vries in Groningen. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind het een hele domme zet van uh, die premier van uh, Engeland. Hij uh, loopt weg. Hij is laf. Wij zeggen hier in Groningen... ...s'nachts vissen, ochtends netten drogen. Dat wil zoveel zeggen. Samen uit, samen thuis. Ja. Dit is heel, heel dom. Dit heeft... Europa brengt ons welvaart. Europa brengt ons vrede. En we zitten nu even in de problemen. In diepe problemen. Ja. Maar als je thuis problemen hebt, loop je dan ook weg. Het is ja. toch hetzelfde? Zo is het. En, en u zit dus niet te wachten op een referendum? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. Wij, moeten, wij zitten te wachten op sterke leiders in Europa. En dit getuigt van slap leiderschap wat daar in Engeland gebeurt. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Hendrik. Uh, rule Britannia, rule the waves... Vorig jaar, 2012, hebben 50.000 mensen hun werk verloren in Nederland. Als wij zelf onze gang zouden kunnen gaan, dan zou het veel beter zijn. Ja? Dus zonder. Uh, dus u, u staat meer aan de kant van Cameron. Nederland zou dat ook moeten doen? Inderdaad. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Westerman, Rotterdam. Ik ben tegen de stelling om te beginnen, de enige referenda die er zijn, dat zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, via de, waardoor de Eerste Kamer gekozen wordt. En uh, een tweede punt is, stel dat er een referendum komt, hoeveel procent op, uh, opkomst zou er moeten zijn? Volgens mij minstens 60 procent. Ja. Nou, dat zit er niet in. Stel dat er 40% opkomt waarvan de meerderheid voor uittreding is. Dan zeggen de tegenstanders van uittreding... ja, hallo, uh, remmen, die, die mensen die niet gekomen zijn... die zijn er misschien ook wel voor. Ja, ja. Bovendien, je gaat eerder naar de stemmenbus als je ergens tegen bent... Ja. dan voor. Ja, oké, okay, maar goed, dan zou je kunnen zeggen... dan moeten die voorstanders ook maar komen opdagen als ze dat vinden. Maar u zegt ook, het is heel moeilijk te vervatten in één vraag... waar je ja of nee op moet zeggen. Dat. En uh, ik zeg al, hoe, uh, hoe is de, uh, de opkomst? Ja. Volgens mij ja. zou die minstens 60 procent... Ja. Wanneer het geldig is, het referendum? Uh, dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, met mevrouw ben per meisje. Nou, ik ben voor een referenda... Kijk dat CDA en uh, noem maar op iedereen er uh, bang voor is. Maar die euro, die brengt ons geen vrede. Die brengt ons alleen maar armoede Kijk, en in De Haag denken ze dat wij uh, allemaal watjes zijn. En hun hebben boter op de hoofd, ja. Mm. Want die euro, die brengt ons... Verder niks. En dan nog erbij. Nog meer Europa. Nog meer buitenlanders binden. Nee, dat kan gewoon niet. Die nee, euro. Nee. En okay. het referenda moet er komen. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Met Latijnen de Helmond. Ik ben toevallig twee weken geleden met een vrachtwagen in Birmingham geweest. Dus ik vind Engelsen heel sympathieke mensen. Maar het mij ook op dat er veel Oost-Europeanen werken. En ik vind het heel onverstandig om in deze tijd van crisis een referendum te gaan houden. Want het grootste deel van het volk ziet alleen maar de nadelen, maar niet de voordelen. Met name de problematiek rond de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Ja. En ik vind het uh, heel onverstandig. Het volk is wel slim, maar een uh, heel groot deel van het volk heeft er te weinig verstand van om er op een eerlijke oh. manier over te kunnen oordelen. Nou, ik begrijp ook dat het Britse bedrijfsleven helemaal niet zo voor is. Hè? Die, die zien echt wel de voordelen van Europa ook dus. Ja, die weten wat de voordelen zijn. En ik weet ook wat de voordelen zijn van Europa. Maar een heel groot gedeelte van het volk weet het niet. Die ziet alleen maar de Oost-Europeanen, de Roemenen. En in Engeland stikt het ook van de Roemenen en de Bulgaren die daar werken. Dat zien ze alleen maar. maar de... Voordelen, het geld dat het oplevert, dat zien ze niet. Nee. En we moeten wel of kunnen boksen tegen China, tegen India. Nou, ja. en, en ze zijn door Amerika gewaarschuwd, maar ze trekken. Dus ik, vind, ik vind het heel onverstandig. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Hallo, met wie? Ja, ja. Ja, u spreekt met luik uit Utrecht. Ik wilde even reageren. Europa heeft ons niet alleen. We zitten in wel in een crisis, maar Europa heeft ons ook ontzettend veel voordeel en dingen gebracht. Ja. Dit is. We moeten gezamenlijk iets doen. En in, in, in Groot-Brittannië is het altijd die splendid isolation die mij toch, uh, toch een beetje tegenstaat. Uh, ja. Duidelijk. Dank u wel, Stam.nl. L. L. L. Goeiemiddag, middag, middag. Ja. ja, goeiedag, goeiedag. Zeg het maar. Um, ja, even wat kleine dingetjes. Ik zal er dan wel zo eentje zijn die het niet goed begrepen heeft... van uw voorlaatste te spreken, de vrachtwagenchauffeur. Mm -hmm. Uh, allereerst, uh, de heer Buma heeft het erover van dat de Engelsen alleen de voordelen willen. Ik vraag me af wat daar mis aan is. Hij heeft het over een blok tegen China uh, vormen. Dat lijkt me onzin. Uh, de zuidelijke landen in Europa zijn juist het blok aan onze been. En kijk naar Singapore, Dubai, Zwitserland, Noorwegen. Die bewijzen de onzin van de heer Buma. Die kan het gewoon vertellen over de radio zonder dat er kritisch op gereageerd wordt. We hebben helemaal geen blok tegen China nodig. Uh, en waar is die meest dynamische economie van Europa uh, gebleven? Waar het een paar jaar geleden overging. We zouden de meest dynamische economie worden... En uh, de SU, en bent u er nog trouwens? Ja, nee, ik zit ja. te luisteren. Nee, want, want het is natuurlijk wel zo dat, dat niet alleen maar in Europa het crisis is. Het is een hele wereldcrisis. Nee hoor, het is helemaal geen crisis. Uh, oh. In grote delen van de wereld is het helemaal geen crisis. In Singapore is het geen crisis. In Dubai is het ook geen ja. crisis. Ja. En in Noorwegen ook niet. Zeker niet zoals het hier bij ons is. Maar u zegt eigenlijk van, je kunt dus prima uh, functioneren als je gewoon alleen bent. En niet in, in zo'n Europees nou, dat verband. Is, dat, dat ziet u toch in Noorwegen. in Zwitserland Is er een probleem in Zwitserland op het ogenblik? Als ik op vakantie ben uh, en ik zie de Zwitserland... Rondrijden in hun Mercedes, uh, dan heb, heb ik weinig medelijden nou. ze, zei eerder met ons. En kijk ook eens naar de Sovjet-Unie en Joegoslavië. Dat waren ook die unies die uh, van die heilstaten waar de propagandamachines ook altijd draaiden. Van het gaat zo goed in de oosten we zijn weer met 20% omhoog gegaan. En, en dat is allemaal uit elkaar gevallen ook. Ja, dat, is ja. toch, dat, is, ja. dat is samenwerken onder dwang en samenwerken moet op vrijwillige basis. Ja. En daarom werkt Europa niet met al die bureaucraten okay. in zakken. Oké, gaan we zo nog even voorleggen aan meneer Buma. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Ja, goedemiddag. Ik ben dus de laatste. Nou, ik ben dus voor. De stelling. Oftewel, uh, behalve een woordje moet. Want u weet ik hou niet van een woordje moet. <laughs> nee. Ik hoor een referendum te houden. Waarom? Omdat ik ben dus niet voor Europa. Dus ik hoop dat er dus een referendum komt en dat we dus eerst ja. echt ons keer uitspreken over Europa. Maar goed, u kunt bij de volgende verkiezingen natuurlijk op een partij stemmen die uh, tegen Europa is. Ja, dat, maar dat doe ik ook wel. Ja, nee, precies. Want nee, maar dat, maar dat is wat Timmermans ook zegt. Ja, de minister, die ja. zegt, ja, we hebben parlementsverkiezingen gehad... en dan moet je, als die partijen de meerderheid hadden gekregen... hadden ze hun, hun plannen uit kunnen voeren. Kijk, het is sterk zo. Het is zelfs zo, ik ben niet voor de PVV. Ik, ben, ik sta ver van de PVV. Maar op dat punt ja. ben ik het met hun een. Oké, okay, dank u wel ja. voor het bellen. We gaan snel terug naar Sybrand Buma, fractievoorzitter van de uh, Tweede Kamer. Uh, fractie van het CDA. Uh, meneer Buma, reageert u eerst op, de, op de, de zaken die u gehoord hebt? Nou, het is uh, een, een soort van. 50-50 in voor en in, in tegen, met hele verschillende argumenten. Um, het tegenargument, of nee, laat ik het zo zeggen, het tegenargument, dus tegen het referendum, dat zijn vaak ook de mensen die wel voor de kracht van Nederland in Europa zijn. De tegenstanders zijn nogal eens de mensen die ook wel tegen de positie van Nederland in Europa zijn. Uh, dus voor, ik moet even allemaal blijven goed blijven zeggen hoor, voor een referendum zijn. Ja. Um, wat ik. Toch van belang van om tegen die mensen te zeggen... het voorbeeld wat net genoemd werd van Noorwegen en Zwitserland. Zwitserland ja, ja, dat, dat wordt heel vaak genoemd. He? Ja. Ja, zijn Singapore. Singapore is niet Azië als geheel. Noorwegen is een specifiek land omdat dat steenrijk is... vanwege de olie die er onder de grond zit. Anders was dat land ook niet zo rijk. Dus die kunnen zich permitteren om een andere positie te hebben. En Zwitserland? Zwitserland heeft dat ook. En dan met name door de enorme bankensector daar... en hun manier om daar geld binnen te halen, om maar even zo te zeggen. Maar dat zou voor maar, ons niet gelden. Nee, wij hebben een totaal andere economie. Waar leven wij van? Van export. Rotterdam is de grootste haven van Europa. Niet omdat Nederland zoveel interne goederen transporteert. Maar omdat al die goederen meteen de grens weer overgaan. Wij zijn echt de poort van Europa. Daar verdienen we ons geld in. Dus Nederland heeft eigenlijk als geen ander land belang bij één munt. Dat niet, al het geld, niet alles eerst in guldens hoeft te worden omgewild. Zit dat weer een ander geld. Nederland heeft als geen ander behoefte aan één interne markt. En ook één set van regels. Dat we dus in heel Europa voor bepaalde dingen dezelfde afspraken maken. Nou, Nu is het aparte van Noorwegen en ook een beetje van Zwitserland. Die doen heel stoer niet mee met de Europese Unie. Maar vervolgens hebben ze bijna alle regels die de Europese Unie heeft... Mm. ook in hun wetgeving ingepast, maar zonder mee te praten. Ja. Waarom? Omdat zij ook handel willen drijven met ja. die Europese en, Unie. En dan kun je er beter bij zitten, zegt u eigenlijk. Dan kun je er beter bij zitten, zeker als Nederland. Ja. Want door die exportpositie van ons hebben wij een positie in Europa nodig. Ja, ja. En ik vind, ik vind wel een hele belangrijke opmerking. En daar ben ik het mee eens: het zuiden als blok aan ons been. Denk aan Griekenland op ja. dit moment. Nou, Dat is ooit bij de euro gekomen. Het CDA was daar toen niet voor, omdat Griekenland er niet klaar voor was. Ja. Maar nu het erbij ja, zit, zitten, ja. zitten we in hetzelfde schuitje. Dank u wel dat u meedeed, Sybrand Buma, fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. We gaan snel naar Elspeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, trustkantoren, dat zeg je waarschijnlijk niet zoveel... maar brievenbusmaatschappijen wel. En daar wordt vandaag over eh, gesproken in de Kamer. André Nagelmaker die is van de overkoepelende organisatie. En we gaan hem eens vragen van eh, hoe ethisch is dat nou eigenlijk... al die miljarden die door Nederland heen gesluist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 Lease al vanaf 489 euro per maand en slechts 14% bijtelling. Welkom bij Lexus. Dit is Radio 1.